Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. In Hilversum is een groot illegaal feest afgekapt. In de bossen langs de A27 stonden honderden jongeren op een bouwterrein te feesten. Volgens de krant de Gooi Eemlander reden taxis uit Amsterdam af en aan. Ook stonden er honderd wagens uit heel het land op de parkeerplaatsen. Agenten maakten rond twee uur vannacht een einde aan het feest. Er zijn twee mensen opgepakt, de dj en een vrouw die de agent trapte. In Italië is opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Een demonstratie in Rome liep gisteravond uit op rellen. Honderden demonstranten negeerden een avondklok, gooiden met flessen en vuurwerk en staken vuilnisbakken in brand. Even na 12 veegt de agent het Piazza del Popolo schoon. In Nune in Brabant is een agent om het leven gekomen. De man stond samen met een collega bij de politieauto toen ze werden aangereden door een andere auto. De agent overleed later aan zijn verwondingen. Zijn collega raakte gewond maar is niet in levensgevaar. En een bijzonder publiek in het stadion van SC Heerenveen gisteravond. Er mochten door de coronamaatregelen natuurlijk geen supporters bij de voetbalwedstrijd zijn. Maar er zaten wel 15.000 beren op de stoeltjes, zag onze commentator. 4-0 overwinning voor Heerenveen. Onder toezicht van 15.000 beren voor Kika. En de supporters van Heerenveen, als ze thuis hebben gekeken, kunnen deze overwinning vieren door massaal de beren online te gaan kopen en daarmee Kika te steunen. En er was nog meer voetbal. Ajax won met maar liefst 13-0 van VVV Venlo. Bij Pex Zwolle tegen Willem II bleef het 0-0 en FC Utrecht maakte FC Twente in met 2-1. Het weer nog. Het is vandaag bewolkt en nat, maar het moet in de middag wel wat droger worden. En het wordt een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 You Goedemorgen luisteraars, fijn dat je luistert naar CFM Jazz. En dat wordt vandaag gepresenteerd door Alco B. En we hebben van alles op het menu staan... Uh, we, we Muziek wordt vaak in de jazz gebruikt tegenwoordig. Maar ook klassieke muziek. Uh, daar wil ik even bij stilstaan met een aantal nummers. Onder andere van Benny Goodman, Ron Carter, uh, Ramsey Lewis' trio, Lee Konitz. Dat is mooi. En verder heb ik mooie muziek van de, uh, Clark Terry, uh, Diane Schuur, uh, Donald Byrd, Ted Jones en Mel Lewis, uh, Artemis, de Houdini's. Nou, veel te veel om op te noemen. Dus dat, is, uh, dat klinkt veelbelovend. We gaan er iets moois van maken op deze zondagochtend. De koffie is bij de hand, dus het moet allemaal goed gaan. En we begonnen dit nummer met een, een zangeres... Dus Catherine Russell... van haar volgens mij al zevende album... Alone Together. Volgens mij komt dat album uit 2019. En als je How Deep Is The Ocean hoort... dan heb je altijd een neiging om mee te zingen. Dat is altijd, ja, ik weet niet, dat gaat vanzelf als het ware. Dat kan eigenlijk niet bij het volgende nummer. En dat is van een Duitse groep. Die heet... Uh, even kijken hoe die ook alweer heette. Die heette uh, Basch... Uh, uh, Basia, dacht ik. En uh, uh, dat is een cd'tje. Media Luna. En dat is een aardige combinatie. Er zit ook een viool in. Ik vind het zelf de moeite waard. Een Duitse formatie die uh, ook mooie muziek maakt. Dus ga je eens even kijken waar ik die heb neergezet. Daar komt ze Basia. Ja, de, de naam van de band is toch Bassa. En het uh, album heet Media Luna. En dat is een album uit 2010. Nou, je hoort al prachtig viool, clarinet, gitaar, bas en uh, percussie natuurlijk. En zij maken eigenlijk een mix van tango, jazz en uh, wereldmuziek. En dat noemen ze Tango uh, Mondo. Klinkt goed. En hun, de cd die daarna kwam was Berlin Tango. En dat is ook een aardige cd als je zeker is van tango muziek houdt. Die viool erbij, die heeft wel wat. Tijd voor een ander geluid. Een gitaargeluid van Earl Klugk. Summer Nose, bekend uit de film Summer of 42. Ik uh, geloof dat hij wel al 30 albums gemaakt heeft als uh, gitarist. En uh, ook veel samengewerkt met bekende jazzmuzikanten, onder andere George Benson. Daar speelt hij ook vaak gitaar bij. Uh, heel ja, zeker de moeite waard. Een beetje smooth jazz zou ik bijna zeggen. Earl Cluck. Uh, ja, dan komen we bij een blokje Bach-muziek, variaties van Bach. En dat wordt natuurlijk gedaan door Benny Goodman, Ron Carter, uh, ramsey Lewis Trio, uh, Lee Konitz. En uh, ja, waar, uh, natuurlijk kan je er niet om Jacques Loge heen. En we beginnen natuurlijk met uh, de in Zandvoort geboren Shirley. Eens even kijken waar ik dat tot neergezet. Shirley, hier komt ze, Bach bijvoorbeeld, bekend nummertje.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 tot de zondagsbeen Al laat me de pieten, zeker niet koud Toch is muziek als dit gewoon Zandvoort, maar uh, ja, ik weet... Ja, ik, volgens mij is hij verhuisd naar Spanje, geloof ik ooit. Hij heeft ook nog wel opnames gemaakt... met uh, de Dutch Winkels. Bent volgens mij. Een beetje Jesse nummers. Maar vooral... Nederlandstalig natuurlijk. En als je denkt, wie speelde... op dat orgel? Dat deed ze zelf. Uh, ja, dan kan je, als je... naar uh, de jazz kijkt en klassieke muziek... kan je niet om Jacques Loaché heen. Van hebben ook één nummertje, een korte. Een hele bekende. Jacques Loaché. Ja, daar heb ik hem staan. Hier komt-ie. En dat was natuurlijk Jacques Roaché-trio met uh, Siciliano in uh, J minor. En dat komt van z'n reetje, de Best of Bach play. Uh, iets heel anders, maar wel een mooi geluid ook, is Benny Goodman. Benny Goodman and his orchestra Bach, even kijken hoe dat nummer heet: Bach Coast to Town. Herkenbare Bach-klanken zaten ook in dit nummer van Benny Goodman. En dan gaan we verder met het Ramsey-Lewis-trio. Bach to the Blues heet deze LP uit 1964. De Ramsey-Lewis-trio. Bach to the Blues. Ja, die echte specifieke uh, uh, Lamses-Lewis-style, uh, zou ik maar zeggen. Uh, dan gaan we over naar... Ja, we zitten toch echt in de hoek van de, de saxofonisten, zie ik. Het nummertje wat ik heb klaargezet is Lee Konitz, Pony Poindexter, Phil Woods en Leo Wright. En uh, die hebben ooit een prachtige LP gemaakt, Alto Summit, 1968 was dat. En daar staat het nummer op, uh, Tribute to Bach and Bird. Uh, Lee Konitz, even kijken. Tribute to Bach and Bird. De prachtige LP, idee, moet ik zeggen, is dat Alto Summit. Uh, van de, de grote mannen Lee Konitz, Fony Pointexter, Phil Woods en uh, Leo Wright Z niet te... Uh, daar zijn we toen het laatste nummertje uit mijn uh, uh, Bach-interpretaties. Uh, en dat is van uh, uh, Clark Terry. Uh, dat is van een CD samen met Paul Consalves. Uh, de Daylight Express. Uh, daar komt die Vet Bach. Bye. <laughs> Twee saxonisten die uh, alle twee wat we kunnen, alle twee hun eigen staal hebben: uh, Paul González en uh, Clark Terry. Uh, ja, tot zover het Bach-interpretatie kwartiertje zou ik zeggen en ja dan kom ik toch blijft nog even in de klassieke hoek want dat doet me denken aan toen we nog de intelligentie de lockdown hadden ik zou het opschrijven toen was iedere dag eigenlijk een beetje hetzelfde je kon alleen maar boodschappen doen je moest thuis blijven en dat deed me een beetje denken aan de film The Groundhog Day dat een weerman ergens op een rapportage is om het weer te gaan verslaan en dan is iedere dag wordt hij wakker en beleeft hij dezelfde dag maar in die film Mooie muziek van George Fenton. En die George Fenton die speelt dan een, een, een medley van de op de piano. En dat is eigenlijk geïnspireerd op een, op een, op een klassiek stuk van Rachmanitoff Rhapsody on a Theme by Paganini. Dat is 24 thema's zijn dat. En dat 18e is heel bekend. En dat thema dat gebruikt George Fenton in de film ook. Om die, die hoofdrolspeler op de piano te laten spelen. Ik ga het even opzoeken. En dan luisteren we ernaar. Het is maar een heel kort nummertje. Maar het is, geeft wel iets aan. Want ook dat thema zit er nog in. Uh, George Fenton. Hier heb ik hem. Interpretatie van George Fenton. Een heel bekende filmcomponist. Ik weet niet hoeveel soundtracks die gemaakt heeft. En dit was bij de muziek bij de film The Groundhog Day. Prachtig film. Bijzonder film. cultfilm zou ik bijna zeggen. Uh, maar dit was gebaseerd dus op een team van Paganini. En over Paganini gesproken. Er is onlangs een cd uitgekomen van Elf Fitzgerald. The Lost Berlin Tapes. En daar zingt ze live dat nummer op van uh, uh, Mr. Paganini. Ik ga het even opsnorren. Ja, hier heb ik hem gevonden. Ella Fitzgerald. En ja, op het moment dat die opname gemaakt is... dat was, ik denk 1962... dat was eigenlijk kort nadat de muur neergezet is. Dus een beetje plezier konden ze wel gebruiken in Berlijn. Een mooi nummer waarop ze ook sket Een fantastische cd is dat trouwens. Die is net uitgekomen, 2020. Ella, de Lost Berlin Tape, zei die. Mr. Paganini, live. In Carnegie Hall, the maestro took bow after bow. He said, My dear friends, I have given my all. I'm sorry it's all over now. When from wait your masterful baton go and sling it and if you can't sling it you simply have to we heard your repertoire at the final bar, we greeted you. We round, round, the But what what great ovation Your Your Of I never cared much For moonlit skies I never blinked back At fireflies Would do So Paganini Don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Go on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Listen, faggot, andy. Now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. If the boys are poppin' ain't no need in stopping. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do here you go Mr. Paganini. Uh, dit album, dat, dat zijn inderdaad opnames die gevonden zijn in de nalatenschap van Norman Grants. Dat was haar uh, en manager. Uh, dat is een fantastische cd geworden. Eigenlijk zijn alle nummers die erop staan, zijn allemaal pareltjes. Want uh, Fitzgerald was toen ongeveer 45, denk ik. En ze was in een bloedvorm in die tijd. Ze zingt met souplesse. Timing en frasering, zoals zij dat alleen kan. Uh, ja, het is prachtig, prachtig. Ieder nummer, zou ik zeggen, is een aanrader. Ook dit nummer waar hier veel sketch zit... is ook ja, een fantastisch nummer. Dus uh, gauw naar de winkelgoed en, en probeer deze cd te bemachtigen... want hij, absoluut alle nummers zijn de moeite waard. Uh, een loflied op Ella Fitzgerald was dat. Dan doe ik mijn laatste klassieker... die ik erbij heb gedaan vandaag... En dat is... Uh, ik heb zitten dubbel welke uitvoering ik zou nemen. Ik denk dat ik toch kies voor... Ik moet even kijken welke ik op mijn lijstje heb gezet. Uh, John Kirby en his orchestra. Beethoven's Riff On. Uh, John Kirby. Ik heb hem hier ergens neergezet. John Kirby. Komt ie. Uh. Uitvoering van John Kirby, maar er is ook een hele bekend uitvoering van Charles Savers. Uh, dat was eigenlijk mijn klassiek hoekje. Dat, dit is eigenlijk ook wel klassiek: A house is not a home. Dat was doe je als slotnummer. wat zo over me. Uh, luister, twee uur zijn we direct terug. Dus ik zou zeggen tot na de klok van 11 En uh, ja, blijf luisteren. Want er zit nog heel veel moois bij. Tot zo direct. Uh, tijd voor koffie. Komt ie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.